Van gisteren met het NOS journaal. Tienduizenden feestvierders zijn in een Frans dorpje op een illegaal technofestival. Het feest duurt al dagen. Gisteren werden er 23.000 geteld. De politie gaat ervan uit dat het aantal vanavond oploopt tot 30.000. In een weiland, zo'n 250 kilometer onder Parijs, begonnen de organisatoren afgelopen week met de opbouw van het festival, waarvoor geen vergunning is aangevraagd. In het havengebied van Vlissingen zijn zeven vermoedelijke uithalers opgepakt. Waarschijnlijk waren ze van plan containers open te breken om drugs naar buiten te smokkelen, zegt de politie. In de nacht van donderdag op vrijdag werden drie mannen aangehouden toen ze probeerden een bedrijventerrein op te komen. Ze konden niet uitleggen wat ze daar deden. En ook afgelopen nacht werden vier anderen opgepakt op het afgesloten haventerrein van Vlissingen. Westerse landen nemen kolossale risico's als ze Oekraïne voorzien van F-16. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken zegt dat in een reactie op het besluit van de VS dat Oekraïnse piloten F-16 mogen krijgen. Over daadwerkelijke levering van F-16 wordt op dit moment nog onderhandeld met de bondgenoten, zegt de Amerikaanse veiligheidsadviseur Sullivan. Rusland beschouwt levering als een daad van agressie. Steeds meer advocaten zijn bezorgd over hun veiligheid, zegt het Nederlandse Orde van Advocaten. Volgens de organisatie melden zich per week twee advocaten bij een speciaal noodnummer. Omdat ze een dreiging ervaren, lopen er rond met een noodknop en is er meer vraag naar weerbaarheidstrainingen. Daar leren ze hoe ze moeten omgaan met agressie en bedreigingen. De dreiging komt bijvoorbeeld van eigen cliënten of een tegenpartij. Volgens de Orde van Advocaten is de maatschappij aan het verharden en criminaliteit ook.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 realize that nothing is new. Light in my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 En uh, een plaatje uit mijn jeugd, Benno. Echt waar? Ja, 40 jaar geleden was dit een hit. Zo, Bill, zo. En ik zeg niet hoe oud ik ben. Uh, nee, ja, nee, Dus uh, dan nou kan je is... een, beetje, een beetje gokken, ongeveer. Nou ja, je zei het goed uh, uit mijn jeugd. 1983, dus... de Bellstars in uh, Sign of the Times. Nou, wat leuk. Uh, ja, een hele goede middag, luisteraars. Een hele goede middag.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 Uh, dan hebben we natuurlijk de evenementen. Ja, ik ken hem trouwens nog van uh, Decibel uit uh, Amsterdam. Oh, ja. Maar dat is veel langer geleden. Oh, okay, nog uh, in de illegale uh, tijd, hè? Ja, ja, ja. en ik ken Rob van het circuit. Want Rob is, uh, heeft ook uh, gereest. En de laatste keer dat ik hem sprak, sprak was op het reanimatiecongres van de Nederlandse Reanimatieraad. Uh, waar hij een praatje hield samen met uh, Jan Paparazzi. En uh, uh, Jan Zwart is dat, die uh, radiocollega van bij NPO 4 of 5. Daar wil ik uh, af zijn.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 En we hebben natuurlijk het beest van de weesten in de haakdagen enzovoort. En we gaan voetballen vandaag. En we gaan voetballen. Laten we hopen dat het eindelijk een beetje beter gaat, hè? Ja, en tegen Jaap Koper heeft nog in de Salvo Courant geschreven... dat de afgelopen weken was natuurlijk helemaal niks Nee, nee, nee. Helemaal niks. Daar waren wij ook getuige van. Nee, ja, zeker. Vooral vorige week natuurlijk. In een paar minuten een paar doelpunten voor de tegenpartij. Vreselijk, vreselijk. Verschrikkelijk. Nou, vandaag spelen we tegen Arsenal. Arsenal? Ja, dus we gaan niet naar...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 De dame, Chloe en van, die kennen we natuurlijk allemaal van uh, de Miami Sound Machine. Onder meer een hele grote gehad met uh, Dr. Beats. En dit was een uh, soloplaatje van haar. En niet zomaar eten. Lekker weer. Uh, You're the on your feet. Ja, we gaan het uh, vanmiddag hebben over de brandweer. Maar voordat we daaraan uh, gaan beginnen. Jij hebt altijd, uh, Benno, de inhaakdagen, hè? Ja. Had ik mij even op uh, voorbereid. Ik oh, denk, uh, even weten welke dag het uh, vandaag is. Ja. Dus uh, ik google, welke ja. dag is het vandaag? Ja.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 Uh, het is Wereldbijendag En uh, wat ook zo leuk is, Annie M.G. Smit Dag. Kijk, is het, ja, kijk, kijk, kijk. Is geweldig. Maar daar komen we later op terug. We gaan nu uh, gezellig praten met uh, Remke Hoedemaker. Remke, net uh, per uh, maart, zei je net. Ja. Uh, uh, in dienst. Maar uh, kom je ook uit de brandweerwereld? Uh? Nee, het is helemaal nieuw voor mij. Ja. Uh, ja, het is heel, uh, ja, ik vind het heel leuk. Uh, ben, maar wat, uh, was je, wat was je? Ja, ik, ik ben van huis uit politicoloog, bestuurskundige. Zo.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 Uh, en vervolgens gevraagd om uh, de per manager te worden van uh, uh, Real naar Zwitserleven. Oh, ja. Dat heb ik uh, uh, bijna vijf jaar gedaan. Uh, en, en door de overname daar ben ik uh, uiteindelijk bij de gemeente Amsterdam terechtgekomen. Ook als mm. communicatieadviseur. Dus toen kwam ik al wel wat meer in, dit, uh, ja, in de overheidswereld. Ja, precies. Uh, want dat is wel een heel andere wereld dan de commerciële wereld. Ja, ja absoluut. Dus wat? ik heb in, in de commerciële wereld veel geleerd. En ik, uh, ja, ik neem het allemaal wel mee. En, uh, ja, tuurlijk. Uh, ja, uh,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 Kijk, ik ben altijd wel een uh, nieuwsjunkie geweest. Ik wil weten wat er, wat er speelt. Ja, ja, ja, oh ja, oké. Okay. Oh. Ja, mijn, mijn vriend noemt het altijd een sensatiezoeker, maar oh. ik, ik noem het altijd uh, nieuwsjunkie. Ja, ja, nou, dat, <laughs> dat, uh, dat zijn Rob en ook, hoor. We ja, ja. hebben uh, nog vrijwilligers nodig <laughs> bij de radio, hoor. Dus uh, zometeen maar even over hebben. Toch? Ja, met uh, uh, buiten de uitzending, ja. Um, maar goed, uh, nieuwsjunkie, dat is uh, helemaal goed. Uh, maar uh, hoe moeten luisteraars zich voorstellen? Je bent woordvoerder van de brandweer. Uh, zit je dan de hele dag te bellen? En, en wat, wat, uh, hoe ziet je dagdeling ja, ja. eruit? Ja, nou, ik ben vooral ook nog eventjes uh, uh, veel aan het inlezen. Uh, mensen ontmoeten, want het is zo'n grote organisatie. Ja. Twintig uh, casernes in de regio alleen al. Dat is wel lekker, hè? Grote ja. organisatie. Ja, dat ja, ja, ja. is wel mooi. Ja. Ja. En, uh, uh, nou, ja, ik ben inderdaad heel veel bezig met beste uh, woordstaan. Maar ook vooral intern mensen helpen van hoe, hoe kan ik nou mijn project Communiceren. Oh en, ja, ja, ja. ja. Uh, Zijn er veel projecten bij de veiligheidsregio in Ja, daar uh, ja. Ja? Uh, hebben, we hebben we wel een dagdak aan. Ja. Ja. Oh ja, zelfs. Dus, daar heb je al een dagdak aan? Ja, bijna wel. Oh, en en daar komen we inderdaad uh, ja, de, de, de pers uh, te woord staan ook nog. Uh, ja. uh, en uh, zoals gisteren werden we nog even gebeld dat er een uh, scooter gepikt was bij, uh, bij Halfweg. Dus, oh, foei. Uh, uh, ja, ja de, tijdens, tijdens de bluswerkzaamheden. is dus dat is natuurlijk wel oh. ja, bizar dat dat gebeurt. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar nou, daar heb je mee te maken. Dat soort, uh... Hebben we gelijk een nieuwtje erop. Dus, uh, ja. Gewoon. Want in, dus de, de brandweercollega's in je ja, hebben een scootertje om naar de kazerne te komen. Ja, ja. Okay. Of, of naar de brand. En, uh, of naar de brand. Ja, elektrische scooter. En, ja. Uh, de brand was geblust, mensen drinken nog een kopje koffie na en komen terug en uh, de scooters verdwijnen. Jezus, niet te geloven. Nee, ja. Dus bij deze een oproep, ja. want wij uh, zitten natuurlijk uh, tot aan uh, Amsterdam uit en uh, ja. voor iedereen die een brandweerscooter scooter uh, ziet een rijden. Gele, heel opvallende gele. Heel opvallende gele. Ja, met Wat raar. Wij hebben geen rode. Ja, ja. Maar goed, welk nummer staat erop, zeg je? Uh, 01 uit mijn hoofd. 01. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dus een, een ambulance gele uh, scooter, waarschijnlijk. Ja. Uh, met het nummer 01. Uh, uh, als, daar, uh, als die in deze regio, want die uh, rij, rondrijdt. Dus zeg maar, uh, zand wordt in wordt een omgeving. En niet in een weg Dan uh, is het foute boel. Ja. Uh, okay. ja. ja. Nou, oké. Okay, uh, dat hebben we even en passant meegenomen. Toen ben je eigenlijk dus begonnen. Dat is je dagindeling. Dat is hartstikke leuk. Ja. En hoe gaat het zich verder ontwikkelen, denk je? Nou ja, ik ben ook wel gevraagd om copy-woordvoerder te worden. En wat is copy? Dat is commando plaats incident. Dus Als er een groot incident is, waar er meerdere hulpdiensten aanwezig zijn... en communicatie omheen zijn. Ja, ja. Naar binnen en naar buiten toe. En ja... Daar word ik ook voor opgeleid. Dus dat is zeg allemaal uh, een beetje met de voet de in de blubber, zeg maar. Nou, dan kom je als junkie goed uh, ja. van passen. Ja. Hè? Ja. <laughs> ja, ja, wat ik zeg, het valt allemaal op de plekken. Uh, maar dan dus, moet je uh, wel minder in de nacht je bed uit, hè? want veel grote branden zijn s'nachts. Ja, nee, dat... Uh, kan je ja. goed tegen? Uh, uh, <laughs> ja, de, de, de kinderen zijn nu uh, oud genoeg, die hoeven niet meer, die kunnen zichzelf druipen. Uh, okay. Dus Ik heb wat tijd over en uh, uh. Nee, ik, kan, uh, ik, ik kan af en toe uh, de deur uit moet, dus. ja, ja. En, Maar wat is jouw affiniteit verder met de brandweer? Ja, ik vind het gewoon heel mooi om, om, om mensen te helpen. Uh, uh, we zijn er toch met, met elkaar hier om, uh, ja, om elkaar te helpen... En het, en het mooie en beter te maken. En uh, ja, ik vind het heel goed om te zien en mooi om te zien ook... Uh, nu ik er bovenop sta, hoe, hoe goed het eigenlijk geregeld is. Mensen hebben niet door. Je ja. gaat je boodschappen doen. Uh, maar als er wat gebeurt, dan staat er wel... Uh, uh, je belt binnen. 1 en 2 en er komt iemand. Er komt iemand, ja. En ja. nog snel ook. En, ja, uh, ja vind ik, dat vind ik heel mooi. Ja. De, de machine erachter te zien. Ja. En, uh, ja. Ja, daar doe je het voor. Ja, ja is die uh, veiligheidsregio Kennemerland Is dat uh, alleen brandweer dan? Nee, er zit ook de GGD zit erbij. Dus uh, ja, alles, uh, de hele regio veilig en leefbaar houden. Dat is. Ja. Ja. Ja, de GGD is wat dat betreft ook een grote organisatie... Hè, naast ja. de brandweer. Ja. En dan natuurlijk uh, de politie. Die, is, uh, die zit natuurlijk niet in de VK, maar... Um... Daar werken we veel mee samen in Ja, kortelijntjes. Ja, we... ja, absoluut. En, en, en natuurlijk de, de regionale uh, meldkamer in, uh, in ja. Haarlem. Ook een... Ja, absoluut. Ja. Voor heel Noord-Holland, behalve ja. Amsterdam. Hè. Ja, die is ja. nog breder inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus ja, dat is een uh, uh, enorm gebied. En, uh, wat dat betreft uh, keurig voor elkaar... Ja, wat jij zegt, uh, je belt 112 en 2 en je wordt uh, te woord gestaan en er wordt naar je geluisterd en er wordt eventueel actie ondernomen. Dat, uh, in Nederland, misschien nog wel in Europa, is het eigenlijk wel heel netjes geregeld. Ja, ik weet niet de Europese cijfers, maar uh, ik heb hier wel een heel veilig gevoel bij. En uh, ja. Uh, ja, Volgens mij doen we er alles aan uh, om dat zo, zo strak mogelijk te houden en uh, ja, de dienstverlening zo goed mogelijk te houden. Ja. Heb je enig idee hoeveel mensen er, zeg maar, laten we het alleen maar even over de brandweer hebben, uh, hoeveel mensen in dege, deze regio al bij de brandweer werken? Met vrijwilligers erbij? Uh, nee, ik weet niet, niet exact de exacte aantal, maar. Een paar honderd denk ik wel. Hè? Ja, het gaat al die kant op. Eerder. Ja, zeker. Ja. Juist ja, wel twintig uh, kazernes hebben. Ja. Dus, uh, ja. En die moeten 24 op een zijn. Dus dan ja. nog allemaal naar gaat. Dat, ja, ja. ja, precies. Maar er kunnen wel toch meer bij. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja er is, uh... Ik hoor net al iemand over vrijwilligers roepen, maar die hebben <laughs> ja, ja, wij ook nodig. Ja, ja, ja, ja, precies. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Eerst maar eens lekker muziekje. Is, uh, heb je nog zo'n brandweerplaatje? Is, uh... Nou, wel uh, wat je nodig hebt om brand te blussen, dat is water. Oh ja. Maar uh, de nieuwe single van uh, Suzanne en Freek heet Nooit meer regen. Oh. <laughs> ik weet niet wat ik af en toe heb. Dan ben ik liever alleen.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 Necesites estoy, viniste a completar lo que soy. je dan weet je het que meer. Als je het niet meer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 Hebben we de brandweer zitten? Ja, brandweer, de kazerne aan de Linneenstraat. Bestaat dit uh, jaar tien jaar. wordt worden er tien jaar in gebruik, zullen we maar zeggen. Um, en om twaalf uur, maar ik dacht dat het eerder was, Remke. Twaalf uur gaat het, uh, het feest beginnen. Maar ik dacht, tien uur is, dat, is, heb ik in mijn hoofd zitten. Maar uh, ik ben uh, denk ik een beetje in het warretje. Ik heb twaalf ik heb uur in de ja, oh, nee, Dan is het twaalf ik... uur. Dus niet om tien uur naar de brandweerkazerne gaan. Maar om twaalf uur, dan gaat het feest beginnen. En... Uh, dan gaan de grote deuren van de brandweerkazerne open. En wat, wat kunnen we verwachten allemaal? Nou, het gaat letterlijk de deuren open. Uh, de de kazerne is te bezichtigen. De, uh, oh. uh, dit, onder begeleiding kan je door de hele kazerne heen kijken... Ja, hoe, wat er nou binnen gebeurt inderdaad. En, uh,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 Autovrakken openknippen is, uh, is een demonstratie. Dat kunnen mensen zelf ook even ervaren. Oh, ja? Het is met ja. met ja. zo'n uh, pneumatische uh, schaar. om uh, hoe, ja, hoe zwaar dat eigenlijk is om zo'n auto die... Uh, ja, die is behoorlijk en... zwaar. Ja. Ik heb ook wel eens uh, gehoeven met een spreider. Ja. Ja, ja, ja, die hebben ze ook. Ja. En uh, nou, dat weegt wel een paar kilo. Ja, uh, dus, ja. Uh, ja. ja die moet flink uh, door dat staal heen. En die wordt natuurlijk ook steeds uh, sterker. Ja, ja, ja. ja. Dan, uh, dus, uh, ja.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 Ja, zou ik dat toch even langskomen zaterdag? ja En volgens mij, jij, jij ook, hè? Ja, je staat vooruit uh, <laughs> Ja, misschien komen ze die brommer wel weer eh, brengen van jullie. Die scooter. Of je even de er eraf uh, wilt knippen. <laughs> nou, laat maar langskomen. Langs ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nee, ja, dit zijn hartstikke mooie dingen natuurlijk. Uh, er, er wordt ook, er zijn ook wat, er wordt ook laten zien uh, wat de gevolgen zijn van als een klein gastenkje ontploft. Dat nog wel oh ja. eens uh, tijdens de vakantieperiodes nog wel eens gebeurd. Uh, ja. Dus er wordt een gastenk ontploffing ter ontploffing gebracht. Uh, onder ja, goede begeleiding natuurlijk. Ja. Um,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 uh, ja, met, je, met je lichaam bezig zijn... Uh, tijdens de werkzaamheden... En, en tijdens de opleidingen. Tijdens, het, uh, ja, tijdens je, je 24 uur dienst uh, uh, zie je heel veel voorbijkomen. Ja. Maar de techniek... De mensen die, ik merk dat heel veel mensen het toch fijn vinden... om uh, uh, daarmee bezig te zijn. Het knutselen, het sleutelen aan motoren... aan, uh, aan auto's. Uh, ja. Ja, dat, en dat gebeurt daar ook. Dus mocht je dat interessant vinden... Uh, want dat is eigenlijk wel de achterliggende gedachte... natuurlijk ach, aan, aan, aan deze open dag... Uh,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 Als je vrijwilliger bent. ja. Eigenlijk ja. moeten jullie gewoon brandweerwijkjes creëren. Ja. Ja, dat, ik ga bij de vrijwillige brandweer, dus ik krijg een huis van de brandweer. Ja, is, ja, zoals vroeger. Mijn vader was hoofd van de school. En die is opgegroeid in het huis naast de school. Van, de, van het hoofd van de school. Ja, ja. Dus eigenlijk vind ik het wel een goeie. Ja. Moeten we even aan de minister voorleggen? Ja, de minister voorleggen. Ja. Die is toch al druk aan het bouwen. Mij die vermeldt ja, hij nog wat huizen Ja, liggen, ja geloof ik. Ergens, ja, ja, meneer de Jong is dat, geloof ik. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Brandweerwijken, ja, dat lijkt me wel leuk. Uh,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 Ja, er, staat, er is een ladderwagen in Zandvoort. Oké, okay, ja, okay. Standaard. Ja. Altijd. Ja, er is een nieuwe, maar er volgens mij ook komt er een oude aan. Oké. Okay. Ja. Oh, ja. Voor de speciaal voor de... Oh, nieuwe. Oké. Okay. Nou, ik ben reuze benieuwd. Ja, want uh, daarover uh, een speciale voertuig. Sinds dat uh, er geen water meer uit de, uh, uit de brandkranen wordt gehaald. Uh, ja, er is natuurlijk een uh, groot watertransport. Uh, is uh, aangekocht ja. en... Met zogenaamde pompen en wagens en slangenwagens. En die komen ook, hè? Want het zijn toch ja. uh, voertuigen om te zien ook. Hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. ja, dat is ook wel in de moeite waard om even voor langs te komen. Ja. Ja, absoluut. Ja. Die zullen die zijn uh, worden ook tentoon gesteld. Uh. Speciale technieken ook. En dus, um, ja, wel. Ja. Ja.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 Nou ja, Arsenal staat stijf op de derde plek en ze hebben eigenlijk net niet meer op voor te voetballen. Maar uh, voorin is het, uh, grepen wij net in de bestuurskamer gewoon een eer om uh, toch te winnen en op uh, die derde plaats te blijven. Want uh, eventueel zouden zij, nee ze willen graag derde blijven en ze willen niet voorbij geschreven worden ze willen tegen ons en dan uh, voorbij geschreven worden door zwaardoor.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 Dylan is wel uh, is fit, maar hij heeft ook uh, een aantal weken niet gepoegeld. Dus hij zal waarschijnlijk twee helft in voetbal invallen. En wij hebben een harde wind tegen. De wind is echt aangewakt op dit moment. Maar we hebben zojuist wel vier corners achter elkaar kunnen nemen. Maar zonder uh, resultaat nog.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 por pobre y feo pero antojado Ay, no. tengo la camisa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 enera porque nera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 wij kinderen dus met hengeltjes ja, met aan de slag kunnen. eerst okay. een blusspel met, met met water spuiten. Kijk, dat is leuk. Dat is, uh, ja, dat is uh, jong geleerd oud gedaan. Ik. Ja, ja, ja. Dus, ja, ja, ja. Uh, vroeg beginnen met, uh, ja. <laughs> met, met, met de bovenovering. Zeker, over zeker. Uh, en voor alle kleintjes er een luchtkussen waar ze oorlog op los kunnen gaan. Dus uh, ja, voor, voor ieder wat wil ze eigenlijk de hele dag. Uh, ja. ja, precies. Ja. ja. ja.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 Ja, ik heb er zelf ook een keer aan meegedaan. Het gaat in de grote optochten met in ja. richting Amsterdam. En ja. er zijn verschillende routes zelfs, eh, om ja, beglachkantig, ja, ja, kanten. Ja, ook. ja, allemaal. Ja, dat is heel mooi. Ja. Dus, en dat schrijven ze zo eigenlijk ook in persberichten. persbericht. Is, eh, je kan dus een, een, een kolorne van eh, voertuigen, van inderdaad zeer gemalleerd van marsocé, brandweer, eh, politieambulance... tegenkomen.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 Uh, en volgens mij zijn er allemaal van dit soort landelijke initiatieven. Op, oh, uh, toch wel. Ja. Okay. Okay. Ja. Mooi, nou mannen, we moeten het hierbij laten. Ja, we moeten het bij. Remke, ja? hartelijk dank dat je geweest bent uh, bij ons live in de studio. Uh, veel succes, met je uh, nieuwe loopbaan natuurlijk bij de brandweer. Ja. En dat we elkaar uh, regelmatig mogen spreken. Ja, In ieder geval ja. volgende week zaterdag. Hartelijk dank, dank voor de uitnodiging. En ik uh, ben niet vandaag. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Tot een andere keer. Dat was uh, Remke. Het eerste uur te gast bij Salvatore op zaterdag. Graag tot zo. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes? or is it just my daylight song? What I do, ain't make believe. The people say I stick and strive. But when it comes to being daylight, it's just me, myself.